1 uur. dooral Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat met het coronavirus in het ziekenhuis is opgenomen... is een stuk minder dan gisteren, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Gisteren werden ruim 500 nieuwe opnamen gemeld, nu 336. Het aantal sterfgevallen is iets gestegen, het zijn er 164, gisteren 148. Natuurmonumenten, staatsbosbeheer en gemeenten hebben veel parkeerplaatsen bij natuurgebieden afgesloten. Gisteren was er een oproep aan het publiek om, ondanks het mooie weer, niet massaal naar buiten te gaan vanwege de corona-uitbraak. Ook hangplekken voor jongeren, speeltoestellen in parken en skatebanen zijn gesloten. Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse moeten alvast de helft van hun inschrijfgeld 50 euro betalen. De andere 50 euro kunnen ze betalen als de Vierdaagse eind juli doorgaat. Dat wordt eind deze maand bekend. Als hij niet doorgaat krijgen mensen hun 50 euro niet terug. Maar dan doen ze volgend jaar gegarandeerd mee. Keir Starmer is de nieuwe leider van de Britse Sociaal-Democratische Labour-partij. Hij kreeg ruim 56% van de stemmen van partijleden, donateurs en leden van vakbonden.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 nacht en vorige week vrijdagnacht werd het restaurant ook al beschoten. En ook toen raakte beide keren niemand gewond. De eigenaar had eerder met een andere vestiging van zijn restaurant een conflict met aandeelhouders. Of dat iets te maken heeft met de beschietingen is niet duidelijk. Het weer vrij zonnig, 12 tot 15 graden is het. Morgen veel zon, een stevige zuidenwind en dan 18 tot 21 graden. En ook in de nieuwe week blijft het warm lenteweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De N202 uit Muiden-Amsterdam is bij Spa en Dam in beide richtingen dicht. Er zijn technische problemen aan de brug. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weet je nog wel, Oudje, T was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, Oudje, er was er ook één die met pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, Ah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 Terug en ga weer met me dromen. Vergeet die ander en toon nu je spijt. Wat veel verdriet, dan zal ik steeds weer aan je denken. Als ik het strand en de palmen zie. We weer bijeen. Ik kom weer bij je, bij je terug. En alle zorgen we pleinen, dan weer. Als ik ook ga, hoor, neem het niet waar. Wij komen altijd weer bij elkaar. Ik kom weer bij je, bij je terug. En alle zorgen verdwijnen we dan weer. Als ik ook gaan, Zorgen blijden dan vlucht, als ik op haar moet niet meer niet zwaar Wij komen. ZANG Sinds de schimmer in daad, sta jij op wacht in donkere nacht, weet dat voor jou mijn liefde straat.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 die krijgt haar eerste w op een zaaltje in 2 g Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee van een metertje of twee. Amsterdam Hollardje. Big city, big city, big big city. You're so pretty.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 En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant. De olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shocking klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW. Wil je van trotswaren race? Het zou wel een temijer wezen. Met een vent in de WW. Amsterdam Holladien. Already. En door bekken schudt ze knar, ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessend zij een grote dorst aan de bloot blote borst. Het wijkgebouw dat staat te trillen als daar de gitaren gillen. Want de Beatband uit de buurt heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden zijn accordeon in twee.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 U was De bredy. Big is slecht, mocht de longen kapot. En vangen alcohol schenken worden van zo. En mee al het is in het bakje gebeurt. voor deken en gisteren geduurd. Sigaretten en whisky, test huis maar zoet. Tess vries, slecht in het test sublie goed. <lacht> Ik die dat mocht te zat In berg me geduurd waar ik het te vat. Als kranen van mijn rug Te Van de niesten troog De je in mijn broer In een wale gloter Dronk ik dieste glas Ik meende gedok Al een firme feit was Sigaretten <tie> en whisky, dat is zoos maar zoet Dat is slecht in dat is zoos goed En <tie> well, yeah. ik heb zo'n een whisky gehad Sigaretten en whisky, dat mocht je zat En berg me goed uit, waar ik je toch wat. En looders die moest ik uit, wat troon ik dronken veel lever, al of de zoet. Ik vloog naar rois, dus er zangt zich ook Hoe Als je nou goed blijft, dan is je leger zat Sigaretten <laughs> die wees geeft, dat is maar zoet Dat is super slecht, des is super goed Kom <laughs> maar los, sigaretten sigaret, zo stijgeren ja. Ret de whisky dan mocht er zat. En uit, de zat, in berg u het val ik hij het op gat. En ooit ik ze hem door de hemel zal gooien. Ik kom er door verzet de Peter te stooien. Zegt ja, kom op benen, maar toen stroog ik vleug. Gister geen whisky een en ik terug Sigaretten en whisky, dat is maar zoet Dat is vries slecht in het is goed Sigaretten en whisky, dat valt nog mee Zolang dat nog leven, die zeg ik, sauté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 Rijkdom, dat is je waar niet, dat is je ware niet. Blijf altijd praat en voelt. Bij alles wat je doet. Want het geluk dat rijkdom biedt. Dat is je ware niet. Beleef de liefde tijd van de leer, dat zand voert het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 De tijd brood verdienen vrouw en man. Vandaar is het zo het heel ontbleven. Al dit we op het broodje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan sprekassen. De een die zwoelt heeft geen minuutje vrij. Een ander weer bij klaveren jassen.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 ja als het zondag is, arbeid voor rust weer. dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht van voor aan toe. we blijden, vollen ons onvrije fris wanneer het zondag is. Een tekenaar zit de hele week te tekenen, de huistwasbloot zit in haar huishoud vol.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 Zondraaier draait met zwiet, elke dagen hetzelfde de lief, maar al de zondag is. Voelt elk zich vrij en blij, zetten wij al de zorg van heel de week op tijd. Wij gaan naar buiten dan naar zee of heiden. Zondagse zonneschijn brengt de festijn. Wie al de zondag is arbeid voor restjes weer, dan prengt er iedereen. Ten zondagse gezicht van fabriek fabrikantor zeiden we blijden voor een vrij en van eerder. Ik ben voor de harap vanavond zijn we weer op stap. Een mens kan voor de fatsoen niet anders doen.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 Daarom zorg ik als ik enigszins ken, dat ik iedere week jarig ben. <tiedert het lagerie> nou, we hebben er een lollige dag van maken hoor. Een <tiedert het lagerie> lollige dag is ook een taal <tiedert het lagerie> Ja, je merkt op je verjaardag, <tiedert het lagerie> wat echt. Vrienden zijn, want dan is het toch een gezellig vecht zijn. Zo kun en nee, dit moet je meemaken, zegt zo'n verjaardag. <laughs> dat ik iedere week jarig ben. <laughs>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 En de allures heb je nog Maar voor de spiegel ben je toch Ondanks je brani en bravoer Een jeune premier op zijn retour Je komt naar huis toe elke dag Een moederman vol En geeft een lauwe kus uit z'n Jij eens mijn vurige charmeur Mijn rol. De bergerak Wens dat ik verlensjes voor, voor hem bak Wat werd je burgerlijk banaal Mijn ideaal Mijn ideaal Je bent zo ijdel Als een pauw En sloop je uit Voor elke vrouw Je hebt een permanent complex Of jij Nog meetelt met je seks Je cultiveert Je dunne haar en parfumeert het veel te zwaar, dan speel je tennis en je flirt. Totdat je koud wat in je shirt, dan breng je bloemen voor me mee. En ik geef jouw thee. En toch als ik je dan zo zie, zo stil en vol melancholie. Dan voel ik soms een ogenbeweer.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 omdat ik zoveel van je hou Wat verdriet Mooi ben jij niet Vooral wanneer je kijkt Wie geen plaats Schoonheid vergaat Alleen de lelijkheid die blijft Daar dan moet je maar aan wennen Al zijn je kleren ook niet van satijn Het doe je niet dan de slanke lijn Toch zou ik jou nooit willen ruilen Voor zo'n magere mode print Al ben je ook een beetje vreemd van ras Toch ben ik dan dat met jou in mijn sas Ik wil je voor geen ander ruilen Omdat ik zoveel van je hou Wat zijn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 En al het leed dat was voor mij, dat hij je toch geweten. <laughs> dat is <al> dan zo, hart. <laughs> ja, wel <wellicht. laughs> <laughs> Oh, meisje. Al gaf je me ook soms een beetje kaal. Sloeg je mij ook dik vers bont en blauw Dat gruis lijkt mageren en ontscheiden Omdat ik zoveel van je hou Pepe. Die oor nog heft begin. Opbreekt me terug naar de oude Transvaal. Daar woonde Sari won. Daar om de die milies ween de groen door een boom. Daar woonde Sari Mare. Daar om de ring die milies ween de groen door een boom. Daar woonde Sari Mare. Dacht ik het is een landing Tremmen, tremmen Toen ik midden in het gedrang ging En wurgend aan het stang hing En een makker op mijn wang ving Tremmen, tremmen Een juf met benen, Keek angstig naar de schenen Een bochboer stond te geuren Verspreide sprotodeuren Een dame hing te blozen Die lag in een narcose Een juffrouw in een katjas riep hijgend dat ze plat was en balanceerde met een doos gebak Opeens toen kwam een reuze smak Kreeg ieders een gebak. En opa wiste uit zijn baard Een half ons verse mokkata En we tremmen langs de munt En de zingen Dingelingelingel -ling Ga opzij in het gemeente Blik op wielen hang of zit je kila kielen, kielen langs de amstel overdij bij halte bij je heuvel passeert er weer een Euvel.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 gemeenteblik op wielen hang of zit je kielen, kielen langs de Amstel of dag In het gemeenteblik op wielen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 Nee, dan gaat het niet. Eén konde hij rijk en net, had zijn buikje rond en vent. Maar als een koninklijk bestaan, is hem slecht vergaan. Van zijn hart kende slechts armoed, en voor men het ook beziet, Geen zonder liefde gaat het niet. Nee, nee, nee, nee, nee, dan gaat het niet. Hij verdiende hopen geld. Deels door slimheid en geweld, rijk en was zijn enig doel, maar zijn hart bleef koel. Niet verwanden, beelds voor meisje, dat u hare lippen wiet, want onder lieden gaat het niet, o, nee, dan gaat het niet. En zo werd hij schattenrijk, gaf hij van zijn sluwheid blijk, steden weg, de mens op pat, was dat even straf. Maar het eind was de gevangenis, want verraad bracht hem niet. en achter tralies leeft men niet, oh nee, dat leefde men niet.